Vier uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het Britse ministerie van Defensie heeft al meer dan 17 miljoen euro... uitgekeerd aan honderden Irakezen. Die zeggen te zijn gemarteld na de Eerste Golfoorlog... toen de Britten het zuiden van Irak onder hun gezag hadden... meldt de krant The Guardian. Volgens advocaten en mensenrechtengroeperingen... was er sprake van bewust beleid. Irakezen die werden verdacht van gewapend verzet... zouden onder meer zijn geslagen, bedreigd... en uit hun slaap zijn gehouden. Het Britse ministerie van Defensie benadrukt dat de meerderheid van de Britse militairen zich integer heeft gedragen. De Tweede Kamer steunt het besluit van het kabinet om twee Patriot-batterijen met ongeveer 300 militairen naar Turkije te sturen. Alleen de SP en PVV stemden vannacht tegen op de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voor het kerstreces. De raketafweersystemen moeten bescherming bieden tegen aanvallen van Syrië.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 Die heffing is bedoeld als tegemoetkoming aan de rechthebbenden... die inkomsten mislopen door het downloaden van films, muziek en games. De VN-veiligheidsraad is akkoord met een interventiemacht voor Noord-Mali. De VN-militairen komen onder leiding te staan van Afrikaanse landen. Die moeten Mali helpen met het heroveren van het gebied in het noorden van het land. Dat is nu in handen van opstandelingen en strijders die banden hebben met Al-Qaeda. Het weer, in grote delen van het land neerslag. Minima tussen 1 graad in het noorden en 4 in het zuiden. Overdag regenachtig en 2 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Ron Vergouwen. Zijn we er nog, jongens? Ja, volgens mij, uh, volgens mij zijn we er allemaal nog. Ja, de, ja. Ik weet niet hoe laat ze dat uh, vergaan van de aarde gepland hadden... maar uh, voorlopig heb ik er nog weinig van gemerkt. Geen, uh, geen vuurellende, geen tsunamis. Welkom bij het uh, derde uur van Nachtzuster. Vragen, vragen en nog eens vragen. Wanneer komt bijvoorbeeld die ondergang van de aarde? Wil ik wel eens weten. Maar goed, uh, nou, luisteraars hebben allerlei vragen doorgebeld... via 0800-1121 en we zoeken nog een aantal antwoorden. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Je kunt onder andere de vragen eventjes vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. Uh, ik zal er even een paar uitpikken. Uh, Advent. Waar komt Advent, de adventsperiode vandaan? En waarom duurt hij maar vier weken? Um, een circustent. Is die altijd rond? En zo ja, waarom? En uh, die vierde wijze... Was er nou een vierde wijze of niet? Nou ja, dat zijn een paar vragen waar, we nog, uh, waar je nog even over kunt bellen. 0800-1121. En uh, mailen kan natuurlijk ook. Nachtsuster@omroepmax.nl En chatten, ik zeg het nog maar even, dat kan via omroepmax.nl. Slash nachtzuster, diezelfde site. Moet je even op chatten klikken. Maar goed, de vaste luisteraars, die weten het. Het is vier uur geweest. En dus tijd voor een discoplaat. We gaan weer dansen omdat de aarde nog steeds niet vergaan is, geef ik een rondje. Wat mij betreft is het happy hour. Kom op, zich Wordt er geroepen of ik, uh, of ik op de tafel wil gaan staan om hier te gaan dansen. Nou, ik denk niet dat de andere presentatoren hier, uh, daar dan blij mee zijn. Er komen allerlei putten in de tafel en zo. En uh, nou ja, Wie weet uh, ga ik het nog een keer doen. Astrid schijnt het wel eens te doen. Nou goed, uh, misschien uh, binnenkort een keer. Carla? Ja? Goeienacht. Goeienacht. Hallo. Wat kan ik voor u ik, doen? Ik wou allereerst ja. zeggen, de zonnewende is om twaalf over twaalf. Oh, dat, heb ik, ja, dat is het ook een tijdstip dat ik ergens voorbij heb zien komen. Ja, dan, is echt, uh, dan gaan we eraan, hè? Nee, dan komt er een beter perspectief. Ja, dat is, ja, goed, zo kun, je, zo kun je het ook zien. Ja. Wat, uh, wat kan ik voor je doen, Carla? Uh, uh, ik heb, uh, zodra het uh, genoemd werd... Uh, het boekje voor, uh, tevoorschijn gehaald over de vierde wijze uit het oosten. Er is een boekje van zelfs? Ja. En dat is uh, geschreven door Henry van Dijken. En het is uit het Engels vertaald, waaruit ik opmaak dat het dus een Engelsman is. Mm -hmm. uh, um, is even, hoor. ik ben wat kippig. Uh, door C.M. Vis. Met een inleidend gedicht van Dr. Oort. En het is uitgegeven in Amsterdam door Van Holkema en Warendors Uitgeversmaatschappij. En op de achterflap staat een ander boek aangekondigd. Voor de, eh, gebonden voor de somma van 2 gulden 50. Maar wat staat erin? Dat, daar ben ik dus benieuwd naar. ik denk naar. dat het eh, een, uit de jaren 50 is. Nou, ik heb even, even snel de inleiding gekeken. Maar eh, het, het vertelt het verhaal inderdaad. Wat die eerdere meneer ook al, al zei, van de vierde wijze die eh, eh, eh, te laat kwam eh, om, om met de andere drie wijzen mee te gaan. Ik heb trouwens wel gezien wat, wat zijn gift was, maar nou ben ik... Advies. Maar hij had gewoon de bus gemist dus blijkbaar. Of de Vira. <lacht> Ja, in, nee. In, in die, nee, wat ik begrepen heb is omdat hij een, een, een kind euh, heeft willen helpen. Mm -hmm. Maar iedere keer, en euh, het eindigt ook met eh, wat je aan de minste eh, van mijn broeders hebt gedaan, heb je aan mij gedaan. En dan glimlacht euh, de vierde wijze. Of eigenlijk reageert hij mm, yeah, met opluchting. <hierigheid> ja, ja. Maar hoe, ja. Hoe, hoe geloofwaardig is dit verhaal? Hoe, hoeveel waarde moeten we hier aan hechten? Weet je dat? Nee. De... Is, het, is, het, is het een. een nog, het is eigenlijk gewoon een mythe, toch? Ja. Maar een... dat is het verhaal van de drie wijzen ook. Dat is... Heb jij weer een punt? Ja. <laughs> Ja, ja, we moeten. Ja, de, ja goed, de een. En, de, en sommigen zeggen zelfs dat de geboorte van Jezus, dat dat een mythe is. Ja, ja nou ik wil... De, goed, de een uh, hecht er heel veel geloof aan. Ik wil, ik wil niemand voor het hoofd stoten. Mm -hmm. uh, en de andere wat minder. Dus uh, ja, inderdaad. Voor de een is het een mythe en voor de andere is het een standvastige geloof. Ja. Maar ja, dit is natuurlijk een verhaal wat, wat je bijna nooit hoort, hè, via De vierde wijze. Nee, maar zoals gezegd, het is een, ja. een, een boekje wat uh, 50, 60 jaar oud is, denk ik. Ja. Dus, en, en misschien nog wel ouder, want er staat dus in die tijd zetten ze er nog geen jaartal in. Hm. Maar het, het, het moet uit te zoeken zijn. Ja, zeker. Ik weet ook niet of die Amsterdamse uitgeversmaatschappij nog bestaat. Maar... Nou, ik ben in ieder geval. Nou, geïnteresseerden kunnen dat boekje in ieder geval uh, even raadplegen. Mhm. Mm en, uh, nou ja, we zijn weer in... Ja, ik heb zelf ook van... Ik heb het in dat tijd wel gelezen, maar dat is zo lang geleden. Dat het is, is het een dik boek? Nee. Het uh, is gewoon een klein... Uh... Uh, zeg maar pocket. Oké, okay, ja. Nou, weten we, weten we weer iets meer over die vierde wijze? Ja. <laughs> Dank je wel, ja, Carla. Ik, ik, ik kan... Want ik had in, in het laatst... stond inderdaad van uh, wat, zijn, wat zijn gift was. Wacht even. hoor. Zoek hem er even op. Dan noem ik even intussen nog het adres, want uh, uh, mensen kunnen een kaartje sturen. Uh, met uh, een, uh, een goed voor uh, Astrid, een kerstgoed. Dat uh, kunnen ze doen met. Uh, doe er even een leuke foto van jezelf bij. Dat vinden ze ook leuk. Dan uh, weten we ook uh, wie er aan de andere kant van de lijn zit. En uh, even je retouradres erbij zetten, dan kan Astrid ook een kaartje terugsturen. En uh, uh, nou ja, dan heeft ze hopelijk uh, volgende week kans hier weer zitten en vertellen dat ze een heleboel kaartjes heeft gehad. Uh, dat kaartje kun je sturen naar Omroep Max. Uh, ter attentie van Astrid de Jong natuurlijk gewoon. Postbus 518, postcode 1200 AM in Hilversum. Anton Marie in Hilversum. Postbus 518 1200 AM in Hilversum. Carla, heb je het gevonden? Ja, er staat dan een andere stukje in van het licht is een gave, maar uh, hij... <kwijnt> het licht is een gave? Ja. Het hmm. is een beetje ja. matig. Heb je, net ma heb je net allemaal mirren en goud uh, gekregen en dan komt die vierde aan met, uh, met licht? Nee. Ja, en toch, <kwijnt> toch had, had dit... Het licht is een gave, maar de plaatselijke kleur kan alleen gezien worden door hem die er lang en ernstig naar kijkt. Oké. Okay. Ja, wat meer uh, nee, spiritueel. Ik, ik had ergens anders had ik inderdaad, uh, de gift gezien, maar ik kan het helemaal okay. niet. Buffen. Nou ja, dat, uh, komen we, daar komen we misschien later nog uh, maar het is even echt achter. Een, een boek om ja. na te slaan. Oké, okay, nou, de geïnteresseerden kunnen dat boekje eventjes uh, raadplegen. Carla, dank je wel. En een fijne nacht, jij ook? Ja. Oké, okay, dag. dag. Mevrouw Leenaards. Of is ja. het Lenaerts? Wat is het? Lenaerts, Lenaerts okay. hè? ja, gewoon. <laughs> Meneer Vergouwen. Nou. Uh, ik heb een vraag over het Nederlandse spellingsalfabet. Ja. Uh, ik heb u al een paar keer horen zeggen. de A van Anton, maar het is de A van Anna. Oké. Oh, en nou vraag, ik me, nou vraag ik me af wanneer die Anton door de achterdeur binnen is gekomen. <laughs> Zou Want, dat. Ja. Eh. Ja, want ik ben 80 jaar en ik heb altijd geleerd Anna. Maar de laatste tijd hoor je elke keer Anton. En dan heb ik maar zo'n idee dat dat stamt uit de oorlog. Toen meneer Anton Mussert hier uh, de baas speelde. Ja, ik... ik, ik... Ik zeg dat ook omdat ik gewoon andere mensen dat hoor zeggen, dus dan heb ja, ik het overgenomen. en het is gewoon echt hartstikke fout. Oké. Okay. Maar, maar goed, ik, uh, dat was mijn vraag. Wanneer is dat eigenlijk erin geslopen? We moeten nog blij zijn dat het niet Adolf geworden is. Ja, nou, dat, ja, laten we daar maar niet uh, aan terugdenken inderdaad. Nee, nee, maar, nee, maar ik heb tegen de, telefo de mannen de telefoon ook al gezeild. Het doet mij altijd nog een beetje onaangenaam aan. Het doet mij altijd aan de oorlog denken. Ja. Dat is, uh, en dan vraag ik me wanneer het eigenlijk naar binnen geslopen is hier, in het ja. alfabet. Nou ja, that's, that's... Want ik heb het Duitse alfabet ook voor mijn neus staan. En daar is het inderdaad Anton. Ja. Dat was mijn vraag. En ik wilde nog iets zeggen over Piet en het klaverjassen. Nee, laat, dat nou, nou, over al... dat Anton. Ja, misschien ben ik de enige die het zegt. Maar, nee, uh... oh nee, er zijn een heleboel. Ik heb op gewerkt ja. en al die jonge secretaressen die begonnen ook altijd met Anton. Dus ik weet niet hoe ze eraan kwamen. Ja. Misschien de schroeversles of zo, ik weet het niet. Oké, okay, nou goed, als mensen daar nog een aanvulling op hebben... dan mogen ze even uh, ze ons, ons nummer bellen, 0801121. Ja. En u heeft nog iets, hè? Ja, van Piet met zijn klaviassen. Ja. Mijn ouders hebben tijd in Rotterdam gewoond. Bij ons is altijd ontzettend veel klaviast, altijd Rotterdams. En dan is het zo, als de slag aan je maat ligt... He, dus als, als jouw maat de slag heeft, het zijn met een tien van de, van de kleur die gespeeld wordt, het zijn met een troef, dan hoef je niet over te troeven. Okay. En met Amsterdam moest je er wel over troeven, ook al ligt de slag aan je maat met een tien of een aas. Oké. Okay. Nou, ik, krijg, ik ben helemaal niet van de kaartspelletjes, maar uh, Ach, nu... Nee, ik zeg het verkeerd. In, in, in Rotterdam moet je altijd overtroeven ja. En in Amsterdam hoef je niet over te troeven als de slag aan je maat. Ja, precies. Nee, want dat werd net ook gezegd inderdaad. Dat is, dat is wat makkelijker, ja. Dat ja. is een beetje, een beetje makkelijker spelen. Ja. Wij vonden het leuker om Rotterdam te spelen. Ja. Maar dat was mijn vraag. Ik ga lekker weer naar bed om te luisteren. Oké, okay. nou, ik, ik, ik ben helemaal niet van de kaartspelletjes... maar ik krijg wel ontzettend zin om nu een kaartspel te gaan doen. Dus, uh, oh, het is ik, heel leuk, hoor. Het, Volgens mij is het wel leuk om met ja, de kerst... Ja, je uh... overal doen. Ja. Ja. Okay. Maar ik wens u nog veel succes met de uitzending. En uh, ik hoor het wel verder op de radio. Oké, okay, blijf nog even luisteren, mevrouw Leenarts. Dank u maar, wel. wel Dag, welterusten. Je... Ja. Goedenavond. Nee, gaat u maar lekker Dag. slapen. Welterusten. 0800-1121. Als u nog een aanvulling hebt uh, op de Klaverjasvraag... of al die, al die andere vragen, u kunt ze terugvinden... op omroepmax.nl slash nachtzuster. Nico, nacht. Hallo. Helemaal aanwezig. Zeg het eens. Ik zeg helemaal aanwezig. Ik, uh, ik reageer op, uh, op de taalspelling. Op de taalleren. Ja. Yeah. Het is erg eenvoudig natuurlijk. Ik kijk naar de meeste internationale chauffeurs. Wij, uh, wij spreken overal de taal, maar ook te lezen en te schrijven. Dat, uh, ja, dat gebruik je meestal niet. Dus dat, is zo, dat is mijn antwoord op uh, het leren van taal. Ben je, zelf, oh, je bent zelf ook beter in uh, zeg maar de orale taal dan, uh, het, dan het schrijven ja. en het, uh, het lezen. Ja, elke taal, elk land waar je komt, uh, kun je je verstaanbaar maken. Daar ga daar, daar, daar, daar, je je niet in. Want ik bedoel, je moet, je moet helaas je eigen wel verstaanbaar maken. Want je moet, je moet laden of lossen. Dus je moet je, moet je eigen uh, ja, bekendbaar bij maken, gezegd. Hoeveel talen zijn er bij jou? Wat zeg zeg je? Hoeveel talen zijn dat bij jou? Hoeveel talen, in hoeveel talen kun je jezelf verstaanbaar maken? Nou, ik kreeg ik heel Europa rond. Ik bedoel, ik kon je met regelmatig met, met Franskorpel goed te helpen. Met Italiaans, Spaans, wou er nooit in zitten. Hm. Engels was wel goed om te begrijpen. En kwam je niet meer naar het noorden, zoals het Deens en het Zweeds, ja, dan, dan raak je er ook weer uit natuurlijk. Want dan kom je, er kwam je heel tekort. Ja is okay. dus maar over het algemeen heel Europa, dan moest je toch je eigen uh, helpen en, en een hele hoop landen uh, begrepen ze je. Hier. Bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld uit Nederland kwam, En ik kon je in, in Denemarken bijvoorbeeld kon ik met een Duits in Denemarken terecht. Ja, of, de... als, er, ja. als er een Duitser naast je stond, dan bestond nu opeens de Duits meer. <laughs> <laughs> en dat heb je natuurlijk allemaal met al die oorlog gemaakt. Ik, ik dacht dat alleen uh, de, wa de Wallonen daar uh, last van hadden. Ja, de, boven in Denemarken kende dat ook, Oké. Okay. Ja, Denemarken is ook uh, erg internationaal meer. georiënteerd, hè? Ja, maar die kon er opeens geen Duits meer. En tegen mij is die Duits te praten. Tegen die Duitser uh, begon die op zijn Dees. Oké. Okay. <laughs> dat was wel altijd een hele, hele leuke uh, spraakverwarring. Oké. Okay. Nou, we, nou we, weten goed, we weer maar. wat. Dankjewel. Ja, ja oké. Okay. Ik, uh, ik ga mijn een beetje opzoeken. Ik ga er even een tijdje slapen Oké. Okay. rusten. Oké. Okay, oké, okay. Dag. Groetje, We gaan uh, even naar uh, een nummer luisteren van Paul de Leeuw. Als er geen dwarrelende vlokjes zijn, geen belletjes en klokjes zijn... dan is er iets met kerstmis, mis... mis. Als het niet koud aan alle kanten is, geen weer voor holle wanten is, dan is er iets met kerstmis, mis. Als er geen kaarsjes en geen lichten zijn, geen vrolijke gezichten zijn, en zeker als niet iedereen er is. Dan is er iets, dan is er iets, dan is er iets, dan, oh, er iets, dan is er iets, dan is er iets. Dan is, er iets, dan is er iets, dan is er iets, dan is er iets, dan is er iets, dan is er iets met kerstmis. Als je geen boom met zilveren pannen hebt, geen feestje met z'n allen hebt, dan is er iets met kerstmis. Als er geen zelfgebakken broodjes zijn, en als er geen cadeautjes zijn, nou, dan is er iets met kerstmis. Als je niet zo'n lang geleden denkt, niet af en toe aan vrede denkt, en al die ster die grote en die is, dan is er iets, dan is er iets, dan is er iets, dan is er iets. Liedje, maar uh, een mooi liedje hoeft niet uh, heel ingewikkeld te zijn. Zeker een kerstnummer niet. Paul de Leeuw was dat met, uh, met kerstmis. Frank, goeienacht. Hallo. Hallo. Ron, hallo. Vertel. Uh, Ron, jij wilde graag denk ik een vraag beantwoord hebben... <coughs> wat het circus betreft, hè? Uh, ja, Rob die heeft een vraag gesteld over circustenten. Ja over waarom ze rond zijn en waarom ze of ze altijd rond zijn... en waar dat vandaan komt. Dat was de vraag. Uh -huh. Voor zover ik weet zijn cirkelstenten niet altijd rond. In het verre verleden wel. Uh -huh. uh, kort gezegd is dit de historie. Ver in het verleden was er het zogenaamde amfitheater. Dat uh -huh. was een zogenaamde open die was half rond. Daarin had men trapsgewijs plaatsen. Het huidige, dus er is een evolutie op gang gekomen, een, een ontwikkeling, ook in die wereld natuurlijk. En geleidelijk aan is het circus ovaalvormig geworden. Oké. Okay. bijvoorbeeld, als je dat goed bekijkt, is ovaalvormig. De koppen, aan de ene kant zit het orkest, de andere kant er tegenover, de andere kop, daar is de entree van de artiesten. Maar andere woorden, het amfitheater heeft zich in de loop der tijden ontwikkeld tot een verdubbeling daarvan. Okay. Kun je volgen wat ik zeg? Ja, ja ik zit te luisteren. Ja, ja, zo. Dus het dus... grondcircus, ik ken er maar één, en dat is Gary Cuttle uit Engeland. Alle anderen zijn praktisch allemaal ovaalvormig. Ovaal, ja. ja Oké. Okay. Ja. Dus een, een soort ronde. Maar inderdaad, het is uh, ovaal, inderdaad. Ja. Vier masten, meestal. Hè? Ja. Maar dat, uh, ja, goed. De, de, de piste die je daar dan in hebt, die is dan weer wel rond. Volgens mij heeft dat met paarden te maken die dat dan makkelijk rondjes kunnen maken. Maar correct me if I'm wrong. Uh, nou, nee, uh, ik denk dat jij het best goed hebt. Uh, en veel mensen met mij weten dat natuurlijk ook. Bijvoorbeeld, de piste bij Rens is vrij klein. De olifanten bijvoorbeeld kunnen dadelijk uit de voeten. Ja. Te kleine piste voor die grote dieren. Er zijn circussen, bijvoorbeeld in Duitsland, Knie in Oostenrijk. Die hebben een dubbele, een dubbele piste wat dat betreft. Die zijn niet rond, die zijn ovaal. De piste bij Rens is wel rond, maar klein. Okay. Ja. Oké. Okay. Nou, interessant. Ja, er zit, ja, toch een, zit toch een hele ontwikkeling eh, in dan, blijkbaar. Ja, prachtig. Hè? Vanuit het Amphitheater naar te benen. Ja, ja. wat, uh, wat, nou ja, wat uh, de, de carré natuurlijk ook uh, is. Ja, ja. ja. Vorig, nog, vorig jaar nog geweest bij het kerstcircus. Uh, komt er weer aan uh, deze ja. maand. Is het toch een, nou ja, december is de circusmaand uh, bijna aan het worden in Nederland. Want ja, echt, de circus, uh, die zien we niet zo heel veel meer hein, in Nederland... Wow. Uh, eens even kijken, in, in Ahoy, in Rotterdam, daar komt nou uh, de Spaanse rijschool. Ja, hm. je hebt ze natuurlijk nog wel, maar niet meer zo Altered. vaak als vroeger. Uh, in Amsterdam. nee, Eindhoven heeft het wel. Dit jaar trouwens ook, ja, een groot uh, kerst-wintercircus. En Utrecht in de jaarbeurs, dacht ik ook. Hm. Oké, okay. ben je zelf een circusganger? Ik ben een enorme circusliefhebber. Dus, uh, ja. dus als het weer is in, uh, in Eindhoven, dan ga je weer. Dat, is, dat begint binnenkort. Oké. Okay. Ik nou. dacht komende, nee, over anderhalve week, dacht ik. Oké, okay. nou, als je, als je iemand spreekt daar, vraag ja. even hoe het nou zit met die, uh, met die ronde tenten en die ovale tenten. Nou, ik denk dat het is zoals ik het zei. Ja. Nou, dat, uh, ik geloof je wel. Maar dan, ja. Uh, of uh, ja, goed, uh, wie weet, uh, is er nog iemand die er nog een aanvulling op heeft. Maar ik, uh, ik vind dit een goed verhaal, dus uh, dank je wel. Ja. Goed zo, dankjewel. Okay. Dag. Dag. Uh, we blijven hier nog even verder uh, over praten met uh, Antoinette. Hai. Dag Antoinette. Met Antoinette, ja. Ook over de circus tent. Ja, heb je nog een aanvulling? Ja hoor. Uh, een van de eerste gebouwen die wij nog kennen, die er nog zijn... Uh, om een spektakel te kunnen zien, is het Colosseum. Mm -hmm. Dat is rond. Omdat daardoor, je daardoor het me de, alle mensen dus het beste kunnen kijken en je kunt tribunes aanleggen. Oké. Okay. En uh, ik kan me voorstellen dat de Romeinen van die tijd... dus erachter zijn gekomen dat je dus het beste met een ronte dus kunt uh, werken. Dat is de wagenrennen die zij hielden. Dat was in wezen ook al een ronte die gemaakt was omdat die dieren op die manier het snelste wendbaar zijn. Niet te kort, mm -hmm. maar ook weer niet te breed uit. En dat hebben we dus keurig netjes... Kijk maar op oude schilderijen. Daar zie je dus een tent die opgetrokken is aan één paal middenin. Ik denk dat dat er ook toe geleid heeft om die ronde dus het uh, tentzeil, of de tent tentgoed, want dat zou niet meteen uh, zeil zijn geweest, maar dat je dat dus met de paar mensen waarmee je mee rondtrok in je wagentje met je paardje ervoor, om een volgende plaats te, te bezoeken, die, die kon je dan gebruiken om dus die tent op zijn hoogste punt te krijgen. Mm -hmm. En op die manier uh, zijn we dus ooit eens een keer uitgebreid... tot Barnum en Bailey met drie pistes. Dat schijnt gigantische tenten geweest te zijn. En dan krijg je inderdaad iets haals. Maar het gaat erom dus dat... de... Uh, uh, dieren dus in een bepaalde uh, vorm kunnen blijven. Iedereen het heel goed kan zien. En dat uh, een jongleur dus ook op uh, uh, andere uh, circus acts... Dus door iedereen heel goed kan bekeken worden in uiteindelijk een schouwburg of een concertzaal. Daar gaat het vooral om de akoestiek. Dus die moet vierkant zijn. Want in een rondte lijkt me dat ge het geluid dus kanten heen gaat die je nooit kunt bespelen. Nou, nou ja goed, heel... uh, met, de, met, met de juiste technieken kunnen ze dat meestal wel uh, akoestisch uh, verbeteren. Maar dat was natuurlijk ja, een lange tijd dat dat tijd... heel moeilijk was. Dat klopt. Ja. Tijdens kun je een heleboel dus uh, regelen. Maar vroeger is dat heel primitief geweest. Misschien voor die tijd ook wel hartstikke inventief. Maar uh, ja, op die manier is die ontstaan. Het Colosseum, de, de, de keren dat ik het gezien heb... vind ik dat nog steeds een wonder... dat men daar dus zo'n gigantisch gebouw heeft kunnen maken... waar zoveel mensen dus dat spektakel... wat ja. er in het midden zich afspeelde... dat uiteindelijk dat vechten met elkaar... en uh, slaven dus met, met wilde dieren... Nou ja, dat het is indrukwekkend gegeven ja. in de loop der jaren. Ja. Ik ben er vorige maand nog geweest. Het is elke keer weer indrukwekkend uh, ja. als ik dat uh, voor me heb staan. Hoe groot dat is. En, uh, maar inderdaad, ja, daar komt het vandaan. Oké. Okay. Ja. En, en nog wat uh, het leren van een taal zonder dat je het schrijft. Ik heb jaren geleden de eerste projectjes meegemaakt... van de buurthuizen van de gastarbeiders. Destijds heette het nog gastarbeiders. Uh, leren Hollands. Dat ging dus ook alleen maar door te spreken. Tegenwoordig is, is integreren dus, dat je meteen leert uh, schrijven, op het woord herkennen tenminste. Mm -hmm. Maar ik heb dus nog het leren, andere mensen onze taal leren, gedaan door het gewoon fonetisch over te brengen. En uiteindelijk ja, en dat niet, niet dus het... Dat, die waren de die konden geen eens en lezen en schrijven. En uiteindelijk niet het schrijven erbij geleerd? ja dat is later is dat dus zo dat, dat toen zijn we ook verder gegaan met die projectjes maar de eerste jaren omdat het kleine clubjes waren die die, die, die experimenten dus opzetten hmm. het waren gewoon mensen die er enthousiast voor waren om die om de anderen dus die hier vreemd kwam om dat de, de taal te leren ja ja oké okay. nou het is uh, de, uiteindelijk uh, is dat nog een, een leuke aanvulling dus toch oké okay. <laughs> Oké. Okay. nog. En we o gaan niet met z'n allen onder, hoor. Oké, okay, nou, ik schrijf het er allemaal het is vanaf, bij. Is, het is toch ook vannacht de laatste nacht? Ja, we gaan eraan vannacht vandaag. <laughs> ja, ja. Antoinette, wat. Goedenavond nog. Oké, okay, dankjewel. Doei. Ja, wat, wat zijn een hoop mensen toch bezig met die, met die laatste dag? En ja, ik eigenlijk ook wel, want ja, het is natuurlijk toch een spannend idee. Stel dat het echt de laatste dag is. Dag, Timo. Even hey rond met Timo. Hallo, stel dat dit de laatste dag is, joh. Ja, daar sta ik iedere dag voor. Ja. Anders heeft het leven toch geen zin als het dat niet is, de laatste dag is? Dat is de, de juiste instelling. Ja, ze zeggen toch altijd: leef het leven alsof je het eeuwige leven hebt en, en vul de dag alsof het je laatste is. Ja. Timo, wat kan ik voor je doen? Ja, jij begon erover. Ja, nee, ik, we hebben het er al vaak genoeg over. Dus, en ik kan me voorstellen dat sommige mensen nu denken... Ja, dat einde van die wereld... Uh, ik heb het nu wel gehoord. Het, uh, maar goed, wie weet, twaalf over twaalf... Het van de wereld uh, is over vier meer jaar. Ja, oké. Okay. Nou, dat is, jou, uh, dat is jouw geloof. Iedereen heeft daarin... Nee, nee, dat is... Want dat, dan de zon deed zodanig uit dat hij de, de aarde verzwelgt. Oh. oh, er zit een hele wetenschappelijke onderbouwing onder. Oké. Okay. Ja, want dan is de zon op, dan is de kerfusie op... dan is het brandstof op van de zon. Oké, okay, nou goed. Wie dan, wie dan leeft, wie dan uh, zorgt, zeggen ze wel eens? Dus we zijn op de helft ongeveer, als het goed is. Oké. Okay. Uh, even naar de vragen. Wat, uh, ja, waar bel je voor? ik heb En ik heb ook nog een, een, kort aan, een korte aanvulling op het Jodendom. Uh, ik, kan ook, uh, als ik heb ook wel eens gehoord op de radio dat je kan bekeren tot het Jodendom... maar dan moet je een heel zwaar examen afleggen... in. ...leefstijl en rites en ook over de teksten, de Torah en weet ik wat allemaal. En dan moet je bij een geestelijke moet je een soort examen doen. En dat schijnt ontzettend zwaar te zijn. Maar dan kan je ook joods worden. Dus het is zowel een religie als een volk. Zeg maar. maar je kan wel tot het volk toetreden. Ja, ja. maar dat is een, ja. het is dus een, een zware manier om, om toe te treden. Het is niet dat je zegt: ik, ik ben het en dan ben je klaar. Het is echt, uh... Nee, zo werkt het daar ja. niet mee. Ja. Nee, ik heb, me, ik heb me er niet eens ooit over nagedacht. Ik, ik ben zelf niet joods, dus uh, zoals je al uh, begrijpt. En over erving. Nee, ik ook niet. En over erving. Alhoewel ergens zit wel iets joods, geloof ik. Maar en over erving, dat vindt plaats via uh, de moeder, als ik het goed begrepen heb. Inderdaad, wat die mevrouw zei. Maar is, dat, dat, is niet, dat is nooit wetenschappelijk aangetoond, toch? Nee, maar daar gaan ze toch zelf over? Dat, heb, jij, heb jij weer een punt, Thibau? Nou, ik wou geen punt maken, maar zo, zo, ja, ik weet niet hoe je dat moet, wetenschappelijk moet, moet aantonen. Anders. Nou ja, als, als zij zeggen, uh, je het wordt het via de moeder, ja, dan, dan is dat zo. Dat is, ja, het is dat... gedefinieerd, is het, het is een definitie, het is gewoon een afspraak, zeg ja. maar, zoals dat afgesproken is. En het is ook wel... Tenminste, voor de DNA-techniek is het natuurlijk ook wel handiger... want de moeder en een kind, dat is veel makkelijker bij elkaar... te houden dan een vader en een kind. Want je weet eigenlijk nooit wie de vader van een kind is. Dat weet je nooit 100% zeker, nee? Nou, niet altijd, nee. nee. nee. Oké. Okay. Nou, maar dat was een korte aanvulling, hoor. Nou, ik vind het een, uh, een goede aanvulling. Nou, Als er nog andere mensen zijn die er nog uh, oh. andere dingen over weten... mogen ze dat uh, doorbellen via 0800-1121, het bekende nummer... Had je nog korte... andere vragen waar je wat over wilde zeggen, Timo, of was dit het? Ja, ik had, had een korte vraag, ja. Tenminste, een korte vraag. Ik had een vraag, daar belde ik eigenlijk voor. Oké. Okay. Ik hoorde laatst uh, even Jinek, die doet het ogen, met het ogen morgen op maandagavond. Ja, maandag, ja. En die had dus een keer een stelletje politici te gast. En ik luister heel, altijd naar de radio en het komt altijd heel natuurlijk over. Maar die gingen toen het krantenoverzicht om zijn beurt voorlezen... En het was zo een contrast, zeg maar. Zoals zij, zoals zij het voor Ja, ze zijn natuurlijk niet getraind. Maar het klonk gewoon alsof, echt, alsof ja, het voorgelezen werd, zeg maar. En niet eens, zeg maar, erin verplaatst het ook. De melodie was weg. Het werd eentonig. Het werd langzaam. En als je even jinnig dan hoorde, in contrast, hè, door, door het contrast, hè, omdat ze naast elkaar werden afgespeeld, zeg maar. Ja. Ik was even hier, ik was vlot en uh, melodieus en dergelijke. En ik denk, eigenlijk lijkt het er wel op alsof je dat moet aanleren. Dus of je een, met een aangeleerd stemmetje, zeg maar, uh, presenteert. Want je hoort bijvoorbeeld de zware stem van Marcel Oosten in de ochtend. En de, de kwink, het kwinkslagerige van uh, La Rense. En dan heb je ook nog Bert van Sloot ze is een beetje en heb je. Nou, Heel zal hij van die leuk van... vinden om te horen. Huh? Zal hij leuk vinden om te horen. Volgens mij staat hij rond deze tijd op. Nee, maar dat, dat is toch zo? Die heeft toch ja, toch, nee, dat heb je absoluut toch gelijk. toch een eigen stemmetje. Ja. Nee, ja, pre presentatie is een vak natuurlijk. Ik, ik, die uitzending waar jij het nu over hebt, uh, heb ik toevallig ook gehoord. Het was, uh, ja. Volgens mij waren alle staatssecretarissen uh, te gast bij Eva Jinek. Oh, dat zou kunnen. En uh, uh, dan gingen ze inderdaad bij het krantenoverzicht om de beurt een artikeltje lezen. Of een, een paar zinnetjes lezen. En je hoorde inderdaad dat, uh, ja, dat Eva er gewoon uh, wat meer bedreven in was dan deze staatssecretarissen. Terwijl je ja, tegenwoordig toch moet... mag verwachten dat een staatssecretaris ook... Uh, uh, ja, uh, goed zichzelf kan presenteren. Maar uh, daar heb je absoluut een punt. Het is, uh, het is een vak, denk ik. Maar, maar de, vraag, de, de vraag is dan eigenlijk, zeg maar. Want ik kan me wel voorstellen dat het niet je natuurlijke habitat is. En dat je onder de indruk bent. En het ook een vorm is die je nog nooit eerder hebt gezien. Dus ik kan me ook voorstellen, kijk, als ik dat zou doen, zou ik ook waarschijnlijk zo uh, doen. Als je het nog nooit eerder geoefend hebt. Dus dat is niet raar. Maar ik vraag me af, zeg maar, is dat nou. Want ik heb dus heel sterk de indruk. En je hebt bijvoorbeeld echte Janne in de avond. Nou, dat is helemaal een soort van toneelstuk, lijkt het dan wel. Dus ik vraag me eigenlijk al, is dat nou ook de stem? En volgens de redacteur die zei eigenlijk van wel, dacht ik. Maar is, ik vraag me af, is dat nou de echte stem... waarmee die mensen ook zeg maar, normaal praten? Of is dat een aangeleerde stem? Uh -huh. En zo als het een aangeleerde stem is... wie bepaalt dan wanneer die goed genoeg is? Leer dat op school? En zijn er dan vaste regels voor? Of is dat een kwestie van smaak? Of is dat een soort van jury, sport, zeg maar... dat? deskundigen dan aangeven van dit is goed genoeg of verander daar nog wat of zijn er echt vaststaande regels die je kan volgen of moet volgen om een geschikte radiostem te krijgen en in hoeverre wijkt hij dan af van een normale van je normale spreekstem ja. kunnen we dat ooit eens een keer horen normale spreekstemmen van alle Presentatoren, ja, nou ja, wat, wat ik geleerd heb uh, voor zover ik daar onderwijs in heb gehad, is dat je gewoon moet praten zoals je normaal praat, wel duidelijk ja. natuurlijk en uh, rustig zodat iedereen het kan volgen. Maar uh, ja, een goede vraag inderdaad. Van, nou ja, als er nog mensen zijn die uh, stemtrainingen geven of wat dan ook, of of uh, oude rotten die luisteren, oude uh, presentatoren rotten, dan mogen ze dat even laten weten via uh... jij, jij doet, dus meer articuleren en rustiger praten. Nou, ik, ik merk wel inderdaad dat, dat als ik gewoon met, met iemand uh, buiten de, de, de studio sta, dan wil ik nog wel eens uh, sneller praten dan, dan dat ik dat doe voor een microfoon. Je, je moet toch de boodschap goed overbrengen. Dat is het medium radio. En praat je ook harder? Nee, dit is wel mijn, mijn normale volume. Ik heb niet een heel harde stem. Oké, okay. dus niet zo dat je zachter gaat praten als je zeg maar normaal tussen de bedrijven door praat. Want je hoort ook wel eens dat het niet weggedraaid is met een microfoon. Hmm. En dan hoor je mensen inderdaad sneller praten. Dat is me ook opgevallen. Maar ook zachter, dacht ik. Nou ja, het volume, dat is weer heel wat anders. Maar ja goed, dat kun je volgens mij niet, uh, niet uitregelen. Maar goed, uh, Timo, je hebt je punt gemaakt. En we gaan okay. de vraag erbij ja. uh, schrijven. Dus inderdaad, uh, ja, stemmen. Heel goed. Timo, dank je wel. Gaan. Oké, okay, fijne nacht. Hoi. We zijn weer wakker geworden met Lady Gaga, Pokerface. En die draaien we natuurlijk met een reden. Natuurlijk, uh, ja, het is een beetje gezocht, het klaverjassen. Ja, ze heeft nog eenmaal geen liedje ge gezongen, klaverjasfeest. Misschien moesten we dat ook eens doen. En dan wel een Rotterdamse versie en een Amsterdamse versie natuurlijk. Uh, goedemorgen, Jan. mevrouw. Als je me tijd neemt... ben ik een beetje helder, mijn stem is wat zwak dan komt het nog wel een keer. Even over de jodendom, daar begon ik over. Nou, Timo heeft wat mij betreft het goede antwoord gegeven. Uh, het is natuurlijk niet erfelijk in de zin van het feit dat het met chromosomen en zo overgeërfd wordt. Het is onmogelijk. Het is een ja. religie en die wordt dus aangehangen door een groep mensen en die achten zich dus, omdat ze hetzelfde geloof hebben, tot een volk. Dat heeft er eigenlijk mee te maken. Goed, dat was dat. Nou, nog even de circustent. Het uh, het ja. voordeel van een ronde tent boven een rechthoekige is dat die, de oppervlak in verhouding tot de inhoud het gunstigst is. Net zoals het omtrek van een cirkel ten opzichte van het oppervlak van de cirkel ook het gunstigst is. Dat betekent dat als het waait, een ronde tent dus veel minder windkracht heeft te verwerken dan een vierkante tent van hetzelfde oppervlak. Nou, dat was het wel zo'n beetje dan. Nou, ik uh, hoop dat u thuis heeft meegeschreven. <laughs> je weet er veel van. Nou, ach, dat komt toevallig wel eens voor dat je wat weet, niet waar. En dan. Uh... <kalk> en, oh ja, die vierde wijze van het Oosten. Dat ook, ook nog. Ook, nou, wacht even, pakken we die er weer bij. Ja, de vierde, ja. Is er een vierde oosten, een vierde ja. wijze uit het Oosten hadden we ook nog liggen? Ja. Het oosten, dat is inderdaad een, een legende. En of die meneer Van Dijken dat nou zelf bedacht heeft, dus een novelle heeft geschreven, ja. of dat hij die, die bron ergens anders vandaan heeft, dat weet ik niet. Maar dat boekje, dat is me wel bekend. Ik heb nog proberen op te zoeken in mijn boekenkast, maar kon het zo gauw niet vinden. Maar die mevrouw heeft het dus zelf gevonden of die wist het uit haar hoofd. Dus dat is prachtig allemaal. Nou, een hoop antwoorden. Ja, zeker. Nou, we, hebben het, we zijn er helemaal bij. Dankjewel. Goed hoor. Oké, okay, dag. Ja. Eh. Ja, soms heb je gewoon geen toevoeging nodig. Dan, uh, dan gaat het gewoon vanzelf. Hier bij Nachtzuster 0800-1121. <tiek> je hoort het, ik uh, ben ook een beetje schor. Ik hoop niet dat ik uh, mijn stem ook kwijtraak. Want mensen die nu inschakelen... Ja, Astrid die is dus haar stem kwijt. Um, en een kaartje sturen, dat zal ze leuk vinden. Dus uh, ik heb al een paar keer even een adres gegeven... voor kerstkaartjes uh, aan Astrid. Kun je sturen aan Omroep Max. Uh, en dan ter attentie van Astrid de Jong, of gewoon de nachtzuster. Postbus 518, postcode uh, 1200 AM. En dan uh, Anne, of Anton, ja dat is ook weer een hele discussie. Marie in Hilversum. Uh, en uh, ja, goed, dan kun je reageren op allerlei vragen die nog openstaan. We hebben onder andere nog uh, antibiotica. Hoe werkt dat precies? Uh, dat is uh, Die vraag werd gesteld door Bart. Uh, Bart uh, uh, zit aan de antibiotica en die vraagt zich af... Van, ja, wat, uh, hoe, hoe lang kun je er eigenlijk mee doorgaan... en uh, uh, hoe erg is dat eigenlijk dat als je dat doet? Kun je er allerlei bijwerkingen van krijgen? Kan onder andere het vervellen van je hand... waar hij dan pers uh, persoonlijk mee te maken had... kan dat een bijwerking zijn... Um, en verder hadden we nog het wijnglas van de koningin. Ja, goed, daar hebben we al wat antwoorden op gekregen... maar misschien zijn er nog aanvullingen op. Het schijnt dat de koningin een wijnglas namelijk bij de kelk mag vasthouden... in tegenstelling tot de rest van Nederland. Die behoort het gewoon, of die behoort het gewoon... bij het steeltje vast te houden. Zo maar een paar vragen. En de andere vragen die kun je nog eens even rustig teruglezen... op omroepmax.nl slash Ik ga naar uh, Hag. Hallo man, hij doet een gek man. Ik ben trots op je. <laughs> nou, tenminste iemand. Ja. <laughs> Harm, nou, welkom. Nou, Wat kan ik voor je hey. doen? Nou ja, eerst, eerst heel veel wetenschap. Je bent met stomheid geslagen dat, uh, dat onze lieve Astrid. Uh, nou, met. Uh, dus gewoon even het zwijgen dat toe moet uh, toe doen. Uh, dat vind ik wel jammer. Ja, zonder stem kun je niet veel op ja. de radio natuurlijk. Nee, ze heeft een hele mooie stem. Het is niet aan het slijmen. Maar het is haar stem die zoveel aantrekkingskracht aantrekking geeft aan mensen. En de klemtoon die ze goed legt. En de dictie en noem maar op. En de klankleur en noem maar op. Tijen weet, zoals het te mooi, die is er heel mooi bij aan. Dus omdat ze dicht bij haarzelf blijft en bij haar innerlijke stem. En dat is voor mij het kenmerkende voor een mooie stem op de radio. Nou, Astrid, als je luistert, die kun je in je zak steken. Alsjeblieft. Nou, uh, wat ik even wel zeggen, want ik heb navolging even van het team allemaal te bergen, bro. <laughs> het team zei het ook heel duidelijk wel. Uh, nogmaals, wat is een mooie stem op de radio? En welke stem spreekt je wel of niet aan? En welke stem je van wauw. Ik, ik, ik, ik, ik, ik verdwijn in jouw stem, net zoals in iemands ogen kan verdwijnen. Een mooie vrouw of een mooie man die je ziet ofzo. Ik, Wauw, ik verdrink in jouw stem. Dat kan ook over jouw ogen. Ik, kan, kan ook in een stem kun je helemaal in meegaan, helemaal in opgaan. En dan kan je meer boeien dan een ander. Zoals in mijn, mijn vroegste jeugd, toen 17, 18 jaar was, leerde ik Frans alsof het Chinees was. Alsof het, nou weet je, ik heb heel goed Frans geleden. Omdat ik liefst was op de lerares, de Franse lerares. Dus ik had er 9,5 voor mijn Frans. Je peut parler le francais, dat <laughs> <laughs> ja, is geen probleem. Om even te zijn liefst. Ja, het is een kleur, een trilling... die bij je wakker maakt. Die je bij je lekker blijft voelen. Even, even zo te zeggen. Uh, ik ben gek met communicatie. Uh, wat ik wou zeggen... De Maya's, daar belde je voor volgens ja, mij. Ja, ik wilde over de Maya's. Iedereen maakt een ophef over de Maya's. Uh, ik heb vroeger een scriptie geschreven over de Maya's. Uh, de Maya's hadden een aantal geheimen in hun leven... En toen ze leefden, 5000 jaar geleden was het ongeveer. Uh, het, het punt is waar we nu zitten. We zitten op het moment op de langste nacht van het, van het jaar. Hè? De allerlangste nacht, met de kortste dag momenten, dat is in Nubel. De, ja. de Mayas die rekenen in een periode van 5.000 jaar. En nu is het einde gekomen van de 5.000 jaar waar ze het over hadden. En we zitten nu in, het, in, het, in, het, in, het, in het, de dag nul. En uh, als we wakker in 2 december is het getal 1. Van de nieuwe periode van 5.000 jaar. De Mayas hadden één groot geheim, wat niemand, waar niemand vroeger over wist, vijf, zesduizend jaar geleden. Dus was het, was het, iedereen telde van het getal 1 tot en met 9. Het getal 0 was het grootste geheim dat uh, ze bewaarden in de tempels. Heel, mm -hmm. heel goed verborgen. En met het getal 0 konden ze rekenen, met het getal 0. Want als je alleen 1 tot en met 9 kent, kun je niet ver komen. Het getal 0 voegden ze toe. En daarom waren ze ook zo ontzettend bijzondere, bijzondere mensen en volk. En waren ze, waren ze, waren ze zo spiritueel een stuk, stuk verder. nog steeds zijn ze spiritueel heel erg ver op de wereld. Heel ver, verder dan wat ze volk, welk volk dan ook. Maar wat is je vraag? Nou, mijn vraag. Een vraag of een antwoord, wat wil je? Eh, nou ja, we zijn een, een programma van vragen en antwoorden... maar uh, ja, nou, als je een nou, antwoord heb een hebt vraag. of een vraag, ben ik al blij. Dus, uh... Ik heb een nieuwe vraag. Ja. Waar, wordt het woord, waar komt het woord kapoen vandaan? Oh, kapoen. dat is weer wat anders. Ja, dat vind ik niet. Hij heeft logisch gezien. Uh, iedereen zingt met Sinterklaas Sinterklaas, kapoentje. Wat ah. is het woord kapoen? kapoen? Wat is het woord kapoen? Waar komt het vandaan? Ja, dat heb ik wel eens gehoord. En ik zou het ook kunnen opzoeken... maar dan hebben we dit programma niet meer nodig... Maar het woord kapoen is zo simpel. Ja. Ik, ik heb ook eens vaag iets gehoord. Ik weet ongeveer wat is. Maar ik weet niet zeker of het wel klopt wat ik, wat ik het gevoel voor heb. Kapoen. Oké. Okay. Nou, ik, ik, volgens mij hebben we deze vraag ook wel eens behandeld uh, hier in oh. Nachtzuster. Dat weet ik niet. Uh, ja, ik sla ook wel eens een uitzending over. Maar uh, <lacht> <lacht> ik luister ze dus niet allemaal. Maar uh, uh, ja, nou, als, als mensen daar even een antwoord op hebben, dan uh, mogen ze die natuurlijk even doorbellen. Nog steeds. Ik bedoel, het is niet dat als een vraag ooit een keer is geweest, dan gaan we die nooit meer doen. Dat mag niet. Uh, nee. Zo zijn we hier niet. Dus uh, goed om het nog even een keer te vermelden. Ja, Kapoen, ja, ik weet het ook even niet uit mijn hoofd. Ik, uh, ik heb het wel een keer gehoord, maar ik ben het even kwijt. Dus uh, ja, 0800-1121 zou ik zeggen. Oké, okay, nou ja, dat is eventjes voor het moment. Ik wil ander ook dat is, uh, de kans geven om in de te komen. Heel goed. Oké, okay. okay. volgende week uh, okay. ben ik weer met crisis, uh, Radio. Oké, okay. dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay. hoi. Doei. Doei. We gaan even naar, uh, naar muziek. En regels die ik dan ook niet breken kan. Nog een idee, ik ga en niemand gaat ermee. Het wordt ik rijden, dus ik besta. En waar ik uitkom zie ik dan wel weer. Ik ga en leef gewoon nog een keer. Zo nieuw, niet al een nieuw, voelt goed Ik ben niet bang, maar heel benieuwd wel hoe dit moet Pas nu ik rij, ik rij, ik rij, nu bezet ik pas Ik was toch ook al lang die vrouw die de kaarten las Ik word op deze weg mijn eigen Nog een keer. Ik ga leven gewoon nog een keer. Ik wil dus gaan sterven voor de liefde, maar misschien voor deze te veel eer. Ik ga leven gewoon, ga gewoon. Ik een plan, ik maak nooit meer een plan. Nooit meer een plan. Hoor jij daarbij, lief nieuwe lief? Wel, dan zie ik je dan. Nou, en als het dan geen kerst is... dan leef ik toch gewoon nog een keer. Zongen Agda en de Munnik. Ja, als de wereld eh, vandaag echt vergaat, ja... Nog een keer leven wordt dat moeilijk als die hele planeet vergaat. Maar ja, misschien op een andere planeet. Het zou zomaar kunnen. Die Maya's, uh, die hadden ook niet alles uh, vooruit bedacht, denk ik. Uh, we gaan naar Ton. Ton. Goeienacht. Goedemorgen Goeiemorgen eigenlijk. Mijn uh, uh, punt is eigenlijk nog die, dat fonetisch uitspreken van de taal... en. Inderdaad, ik denk zelfs dat het de kern is dat je een taal fonetisch kunt leren... zonder hem ook te schrijven. Want het omgekeerde, en ik heb dat ervaren toen ik een cursus Italiaans deed... Mm -hmm. het omgekeerde gaat eigenlijk niet. Uh, ik heb uh, aan, aan Martijn een paar voorbeelden genoemd uh, in het Italiaans. Uh, Zie we maar eens te raden hoe je Umbrië uitspreekt... Of je dat met een U of met een O uitspreekt. Toscane, of je dat met een K of met een C uitspreekt. Dus met andere woorden, in mijn geval was het zo, heel ouderwets was dat dan. Er hadden nog cassettebandjes en die moesten ze opsturen. Ja. En huiswerk. Maar is het, is het echt mogelijk om een taal tot in de finesses het uh, totje te, uh, uh, tot te nemen als je de taal niet kunt schrijven? Dat is wat anders. De finesses, da, da, dat, is, dat is moeilijk. Ook uitdrukken. Ja, ik denk dat je de dagelijkse taal goed kunt leren. Maar uh, mijn punt is dat het omgekeerde juist niet kan. Ja. Je moet iets, iets van fonetisch erbij hebben. <laughs> en uh, ik heb inmiddels uh, tijdens het wachten... Uh, etymologisch woorden ook op het woord kapoen na, uh, nageslagen. En dat betekent een gesneden haan. Ach, ach ja, haan. ja, tuurlijk. Ja. ja, ik heb het wel eens gehoord, maar kon ja. er even niet opkomen. En ik had nog een kleine opmerking als maar in de richting van Timo... die was sowieso leuk bezig over stemmen. Nou is een, een hele grappige anekdote om opkringen... dat mensen die een, speciaal, een speciale manier van praten hadden bij hoorspelen... dan ging er eentje solliciteren. En toen zei de, weet het, de aannemer, of degene die dit moest, moest aannemen... u moet wel een beetje natuurlijker praten, mevrouw. <laughs> Maar, maar natuurlijk. Hoe bedoelt hij? Hij ging helemaal in die sfeer van, van, de, van de toon, van, van de doorstel. Hij had zijn sollicitatiegesprek helemaal als een, als een karakter gedaan. Ja, ja, precies. Oh, wat grappig. Precies. Ja, nee, want het, ja, sommige presentatoren... Ja, je hoort ze nog steeds wel eens op sommige radiostations voorbij komen. die zetten een stem op. Maar het is natuurlijk toch gewoon de bedoeling dat je praat zoals je normaal praat. Want anders dan, ja, kun je een keer door de mand vallen natuurlijk. Dat is prima, maar... maar uh... Het punt van de snelheid vind ik, vind ik, bezwaardiger. Ja. En ik heb wel eens gehoord dat sinds 1970 mensen 50% sneller zijn gaan praten. Dus niet alleen bij de media, maar in het algemeen. Dus, maar ik had nog tenslotte misschien nog een anekdote over de laatste dag. Hè? De... Nou, even heel snel. Ja, de goede oude Luther, of Kant kan het ook weer zijn... die zei van, als we zo weten dat morgen de wereld zou vergaan... zouden we vandaag nog een appelboomtje moeten planten. Dat is het is van het seizoen, maar zouden we vandaag nog een appelboomtje moeten planten. De hoop, hè? En want, uh, dat vond ik een mooie spreuk uh, bij deze dag. Want uh, ja, je moet gewoon uh, altijd doorgaan. Altijd doorgaan. Ja. ja, want stel dat, we, stel dat we nu echt zouden gaan leven alsof het de da laatste dag was... Ja, dan uh, wordt het een uh, rampzalige dag, denk ik. dan, nee, dan, dan toch maar liever een bovengaatje. Ja, precies. Oké. Okay. Okay. Ton, dag. dankjewel. Doei. Fijne nacht. Nou, we hebben nog allerlei vragen openstaan. En uh, nieuwe vragen zijn nog steeds welkom. Want uh, ja, daar leeft dit programma van. Zolang de aarde nog bestaat in ieder geval. Nou, ik gok dat we dat laatste uurtje ook wel gaan overleven. 0800 1121. Dat is het gratis nummer wat je kunt bellen voor vragen en antwoorden. Mag overal overgaan. Na het nieuws, dan geef ik nog even een samenvatting van alle vragen en antwoorden. En natuurlijk het cryptogram. Blijf dus luisteren naar Nachtzuster.